Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Nederland overweegt levering Patriot-raketten aan Turkije. Ook op westelijke Jordaan-oever steeds onrustiger. En asielzoekers in Tentenkamp Amsterdam in hongerstaking.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 Vorige maand werd de Turkse grensstad Achakale vanuit Syrië beschoten met zware mortieren. Daarbij kwamen zeker vijf inwoners van de stad om het leven. De Patriots kunnen overigens niets uitrichten tegen mortierbeschietingen. Het luchtafweergersysteem is bedoeld om vijandelijke raketten in de lucht te vernietigen.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 Veel Palestijnen op de westelijke Jordaanhoever zijn hun eigen regering van president Abbas zat. En die probeerde de laatste jaren vredesbesprekingen met Israël te beginnen. Maar die pogingen liepen op niets uit. De langstudeerboete heeft de overheid ruim 12 miljoen euro gekost. Blijkt uit gegevens van het ministerie van Onderwijs die NOS op 3 heeft opgevraagd. Een maand na de invoering op 1 september besloten VVD en PvdA de langstudeerboete per direct af te schaffen. De kosten van de voorbereiding en de invoering liepen toen al in de miljoenen. Uit interne documenten van het ministerie blijkt dat ambtenaren volgend jaar, als de zaak is afgewikkeld, waarschijnlijk ruim 23.000 manuren hebben besteed aan de langstudeerboete. En ook heeft het Rijk hogescholen en universiteiten 10 miljoen euro gegeven als tegemoetkoming voor onder meer het aanpassen van hun administratiesystemen. In een leegstaand bedrijfspand in het centrum van Arnhem heeft de politie een hennepkwekerij ontdekt, waarin valstrikken waren geplaatst. In het pand waren de bovenste twee treden van een trap weggehaald. Volgens de politie was dat niet te zien doordat er vloerbedekking overheen lag. En daarnaast waren twee stroomdraden gespannen achter een deur. De politie heeft een man opgepakt die vorige week een nepom zou hebben geplaatst... bij een advocatenkantoor in Enschede. Verschillende panden, waaronder het advocatenkantoor, werden na de vondst ontruimd. Mensen mochten de panden urenlang niet in. Later bleek het pakketje met knipperende lampjes en draden ongevaarlijk te zijn. De politie wil verder nog niets zeggen over de verdachte. De Griekse premier Samaras is er verbijsterd over... dat de Europese ministers van Financiën het nog niet eens zijn... over een nieuwe lening voor Griekenland. Maandag praten de ministers er opnieuw over, maar volgens bondskanselier Merkel is het nog lang niet zeker dat de oude Eurolanden het dan wel eens worden. Samaras zei dat de Grieken hebben gedaan wat ze moesten doen en dat Europa en het IMF nu woord moeten houden.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 Burgemeester van der Laan wil het tentenkamp ontruimen. Hij heeft tien gemeenten bereid gevonden om de uitgeprocedeerde asielzoekers tot eind van het jaar onderdak te geven in opvanggelegenheden voor dak- en thuislozen. Maar de asielzoekers zien daar niks in. Ze willen een definitieve oplossing van de regering. Laat één van hen weten. Dit is onacceptabel. Onze levenslopen gevaar in onze eigen landen, schrijven de asielzoekers op een internetsite. De orthodontist wordt vanaf 1 januari 16 goedkoper... blijkt uit de nieuwe tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld. Vanaf volgend jaar gelden er weer vaste prijzen in de tandheelkunde... omdat een experiment met vrije prijzen is mislukt. De orthodontist wordt goedkoper doordat een eerder toegezegde korting... alsnog wordt doorgevoerd. Toch besluit het weer. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe regen. In de kustgebieden trekt de wind flink aan en is er kans op zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Morgen overdag zonnige periode en droog. En het wordt dan een graad of 9. ANWB-verkeersinformatie. De, de dagelijkse files in de Randstad zijn langer dan gebruikelijk op woensdag. Dat heeft te maken met de regen. De meeste files staan bij Rotterdam. Op de A50 tussen Arnhem en Zolle staan in beide richtingen lange files van 9 kilometer. Tussen Afrit en Apeldoorn-Noord. Dat komt door een ongeluk.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 Vraag naar ASR bij Hypotheekadviseur en kijk op asr.nl. Het NOS Radio 1 journal Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. Goedemiddag, het is precies 8 over 5. Eerder hadden we het al over de aanslag in Tel Aviv. Ook in de Gazastrook veel schade vandaag. Er is diplomatiek overleg gaande, maar van een wapenstilstand lijkt vandaag dus... Nog weinig sprake. Joris van de Kerkhof hoort u vanuit Gaza. De hele dag hoorde je wel raketinslagen. Maar meestal waren die raketinslagen op een paar honderd meter... misschien wel een kilometer afstand. En echt groot waren ze niet. Eén keer zag ik wel een wat grotere rookwolk achter een flat verschijnen. En ik hoorde veel verhalen over dat in het noorden van Gaza stad... veel inslagen zijn. De mensen daar zijn gevraagd om de stad, dat deel van de stad te verlaten... omdat de Israëli hebben aangegeven dat er veel aanslagen zouden komen. Nou, Tot een kwartier geleden was het hier redelijk rustig. Maar ga even mee. En dit is op 150, 200 meter afstand van de plek waar ik ben. En het is ook precies de plek waar gisteren vandaan... raketten richting Israël vlogen. Die zijn dus blijkbaar gevonden, anders weet ik ook niet... waarom dan juist deze plek hier eh, gebombardeerd moet worden. Er staat een laag gebouw voor de plek waar ik nu ben met een golfplaten dak. En de stenen slaan op dat golfplaten dak. Een paar van die stenen komen ook tegen de ruiten aan hier. En om het een beetje huiselijk te maken... Ik had de was gedaan en die hangen over dat raampje heen hier. En dan het idee dat uh, dit nog een beschermde plek is. En dan het idee daarbij dat een paar honderd meter verderop mensen helemaal geen bescherming hebben. Vanochtend op een plek geweest van het ministerie van Binnenlandse Zaken... daar worden paspoorten afgegeven. Volledig verwoest. Nou, nu wordt ook de elektriciteit geraakt. Want alle lichten hier in de omgeving gaan uit. Hier wordt geen gebouw geraakt zoals vanochtend... dat ministerie van Binnenlandse Zaken. Hier wordt... Ja, 200 meter van het hotel wordt, ja, wat is het? Het is zand wat daar is, wordt geraakt. Maar opnieuw de plek waar gisteren vandaan raketten over het hotel heen... richting Israël werden afgeschoten. Vanmiddag was er in Gaza stad nog een beetje plezier... toen er bekend werd gemaakt dat er een busaanslag was geweest in Tel Aviv. Vrolijke muziek door de boksen van de moskee Het komt van zee, dat verhaal over die moskeeën en die muziek en de blijheid van die aanslag, dat laten we maar even zitten. Het komt van zee, wat er nu geschoten wordt, en iedere keer op diezelfde plek. Joris van de Kerkhoff, en hij heeft ons net laten weten dat het nu, na deze piek van beschietingen, gelukkig net weer iets rustiger is geworden in zijn uh, omgeving daar, in de Gazastrook. Dan het toenemend geweld in het Afrikaanse land Congo. De Congolese M23-rebellen willen na de verovering van de stad Gomo... in het oosten van het land. Gisteren was dat nu zo snel mogelijk de stad Bukavu innemen. Daarna, zeggen ze, willen ze zelfs de hoofdstad Kinshasa veroveren. Maar de opmars van de rebellen begon dus in Goma. In die stad is nog steeds onze correspondent Kees Broeren. Kees, een stad die nu dus een dag in handen is van de rebellen. Hoe zie je dat terug in het straatbeeld?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 Dat is een hele goede vraag. Uh, je kunt uh, terugkijken naar 1996... toen uh, de eerste rebellie in het oosten van Congo begon... Toen zijn de rebellen uh, gesteund door Rwanda, of geleid kun je zelfs zeggen door Rwanda, het hele land doorgelopen. Letterlijk die 1600 kilometer hebben ze afgelegd van de grens met de Rwanda tot die hoofdstad Kinshasa in het westen. Of ze dat uh, nu nog een keer kunnen leveren, die truc, dat is natuurlijk zeer vraag. Als je kijkt naar de aandacht, dan zijn ze duidelijk in de minderheid vergeleken met het volgende regeringsleger. Maar zoals een uh, militaire commandant ons eerder vertelde, een uh, militaire commandant van de rebellen, het gaat ons niet uh, om het aantal mensen, het gaat ons niet om de wapens en de uitrusting die we hebben, het gaat ons om de motivatie. En die motivatie ligt zeker op het moment dat momentum, ligt zeker op het moment bij de rebellen. Het Congolese regering is volstrekt gedemoraliseerd, Dat kan het niet anders uh, voor zo'n groep. Van mensen die slecht betaald, slecht getraind en absoluut ongedisciplineerd zijn. die zien steeds verder het terrein uh, verliezen. En uh, de rebellen worden dat betreft steeds grediger. Ze zijn zeker nog lang niet in Kinshasa. maar dat ze op dit moment de strijd willen voortzetten, dat is duidelijk. Want wat willen ze met Goma zelf? Ze hebben nu een stad in handen, maar gaan ze die stad bezetten? Of is het echt een plek om van daaruit verder op te stomen, naar het zuiden? Ja, Goma is absoluut de belangrijkste plaats in het uh, oosten van Congo... Uh, het grenst ook aan Rwanda, wat uh, heel handig kan zijn als je tenminste aanneemt dat de rebellen ook steun krijgen van Rwanda. Dit is het bestuurlijke, het, het, het grondstofrijke gebied dat Oost-Congo is. En van daaruit uh, leidende wegen, zeg maar, elders uh, het land in. En die wegen zullen ze wellicht ook uh, gaan bewandelen. Maar in zelf zullen ze dan eerst voor een nieuw bestuur moeten zorgen. We zagen vandaag uh, hoe de leiders, de militaire leiders van de rebellengroep M23 zich presenteerden aan de bevolking. En daarbij ook zeiden: nou, jullie hebben allerlei losgegeven van die president Joseph Kabila in Kinshasa... daarvan heeft hij er geen einde gehouden Want het nu ging om jullie veiligheid... ...of gewoon om de staat, de zo uiterst staat, de staat, vanwege hier komen. ...dat gaan we allemaal verbeteren. Nou, dat horen de mensen aan, daar klappen ze netjes voor... ...maar de komende tijd zal natuurlijk duidelijk worden, het moeten worden... ...of ook de rebellen in staat zijn te leveren... ...wat ze vandaag de mensen hebben verteld. Vanuit Goma, Kees Broeren, dankjewel. Straks praten we over de VVD met uh, Wilma Borgman in Den Haag. De VVD heeft zaterdag een najaarscongres. Mark Rutte moet opnieuw zijn partij onder ogen komen. Alleen de vraag is, komt hij wel? Fielers zijn er bijna elke dag. Edwin Gerens bij de RWB, waar staan ze op dit moment? Uh, vooral in de Randstad, Tim. 200 kilometer zaten er in totaal. Het is uh, drukker dan gebruikelijk. <tieft> Dat komt vooral door de regen in de Randstad. De ongelukken staan op de A50 tussen Arnhem en Zwolle... in beide richtingen 10 kilometer. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem is ook een ongeluk gebeurd. Voor knopend waterberg staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En weer is de vraag naar boven gekomen of er leven op Mars is. De afgelopen dagen wemelt het van de geruchten over een historische ontdekking op de planeet Mars. De marsverkenner Curiosity zou iets hebben opgegraven daar. Volgens hoofdonderzoeker John Gretzinger zouden daarbij gegevens zijn gevonden die de geschiedenisboeken ingaan. Zo vertelde hij aan een journalist van de Amerikaanse omroep NPR die net op het punt stond hem te interviewen. While I was setting up my equipment, Kratzinger was glued to his computer screen. We're getting data from SAM as we sit here and speak. SAM is a kind of mini chemistry lab and the data looks really interesting. The science team is busily chewing away on it. Ja Grotzinger kreeg informatie binnen van Sam, dat is de computer die de gegevens van de Curiosity verwerkt en analyseert en toen kwam het hoge woord eruit. Right now Sam is working on a Mars soil sample and Grutsinger says the results are earth shaking. This data is going to be one for the history books. It's looking really good. Alleen meer liet hij niet los. Iedereen is natuurlijk nu benieuwd waar hij op doelt. Wij zoeken contact met astrobioloog Inge Loes en Katen. Zij heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de Curiosity. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, weet u inmiddels iets? Nee. <laughs> Van waar die geheimzinnigheid? Nou, Sam heeft nu zijn eerste grondmonster geanalyseerd. Uh, ze hebben natuurlijk al een aantal analyses aan, het, uh, uh, aan de atmosfeer gedaan. Maar uh, nu met dat eerste grondmonster, ja, het, het lijkt erop dat ze misschien toch iets, iets interessants ontdekt hebben. En ja, voordat ze dat natuurlijk echt naar buiten brengen, als dat inderdaad het geval is moeten we dat toch natuurlijk checken en allerlei, ja, vergelijken met de databases die we hebben en zo. En dan kom je bij, uh, bij de vraag is er leven op Mars of is er leven geweest op Mars? Uh, dat bracht mij ook wel een beetje op de vraag wat is leven in dit geval? Uh, nou, wat, wat, stel dat Fem inderdaad het ontdekt heeft, dan, dan is het in de vorm van organische moleculen. En daarmee kunnen we in principe nog steeds niet echt iets over of het leven is of niet. Um, ik bedoel, het kan ook nog steeds zijn dat het organisch materiaal is dat bijvoorbeeld is aangeleverd door merguïten. En ja, dat hoeft dus nog steeds niet direct iets met leven te maken hebben. Maar aan de andere kant, organisch materiaal is ook nog nooit gedetecteerd op Mars. Dus wat dat betreft zou dat al een hele stap zijn. Ja, want hij zegt nu dat het om een historische ontdekking zou gaan. Hè? Dan, dan, dan denkt u dus aan iets van dat soort materiaal wat er gevonden is. Ja, ja, want we hebben in principe twee eerdere missies gehad. de viking missie in 1976 al. En ook uh, uh, de, de Phoenix-missie, uh, maar een paar jaar geleden eigenlijk... Uh, Phoenix ging niet echt direct op zoek naar organisch materiaal... maar Viking natuurlijk wel, en die zocht ook echt naar leven. En die hebben alle twee niets gevonden. Dus in principe staat het natuurlijk nu in de geschiedenisboeken... er is geen organisch materiaal op Mars. Nee, maar dus zoals ja. u zei, als er iets wordt gevonden... kan het ook door meteorieten aangebracht ja. zijn daar. Hoe, hoe kan je daar dan vervolgens weer achter komen, Of het uh, authentiek van Mars is? Uh, nou dat, dat uh, wordt. Uh, voor deel wordt dat bekeken aan uh, ja met met allerlei andere contextuele informatie. Dus uh, ook gewoon wat voor andere mineralen bijvoorbeeld in de grond zitten. En um in eerste instantie wordt er, als ze organisch materiaal vinden... wordt er niet vanuitgegaan wat dat leven is. Om te laten zien dat het echt iets biologisch is geweest... moet het aan een hele rits andere voorwaarden ook voldoen. En Het, het meest logische is dat nog steeds dat het niet door leven is veroorzaakt... omdat we natuurlijk geen leven op Mars kennen. Nee. Dus leven is zeg maar... Um, en, het, het is, en waarom is Sem daar dan, als we daarvan uitgaan? Nou, ik bedoel, er, er is... Um, we gaan er in principe vanuit hoe organisch materiaal op Mars moet zijn door dus bijvoorbeeld het aanleveren van meteorieten. Um, maar dat gebeurt op aarde ook en dat gebeurt op uh, nou in principe op alle planeten. Dus er moet in ieder geval organisch materiaal aanwezig zijn. En dat is in eerste instantie waar Sam naar gaat kijken en Sam kan ook met wat andere uh, meetmethodes, uh, bijvoorbeeld het kijken naar uh, isotopen, zoals het mooi woord heet. Kunnen ze weer iets meer zeggen over hoe dat organische materiaal wellicht gevormd kan zijn. En daardoor kan je misschien ietsje meer zeggen of het wel of niet biologisch is. Pioe. Nou, het voedt ja, in ieder geval het is weer. Met heel veel uh, omwegen. Maar... <laughs> ja, het voedt in ieder geval de verbeelding weer. Ja, maar er zijn nog geen mensen aangetroffen op Mars. Ah, uh, nee. <laughs> Goed, Inge, Loest en Kater, hartelijk dank. En wij zijn natuurlijk ontzettend benieuwd wat, er, uh, wat eruit gaat komen. En wellicht ja. bellen we dan nog even terug. Ja, geen probleem. Dag. Dag. Bij dierenasiels worden steeds vaker zieke dieren aangeboden. Door de financiële crisis kunnen mensen de kosten van een huisdier niet meer betalen. Dieren worden minder snel naar de dierenarts gebracht, waardoor ze soms nog zieker worden. Mark Robin Visser ging kijken in het dierenasiel in Rotterdam. Meneer Friends is de beheerder en wij beginnen even niet bij de dieren, maar in de computer. In de comp oh. Ja, het medisch dossier. We hebben het hier over een, uh, een hond. Hij heet Chico, hè? Chico. Een, een, ze noemen het een cana corso, maar het is een uh, Steffen. Het heeft uh, een probleem met zijn knieën. Uh, daar hebben we dus foto's van moeten maken. Uh, en daar blijkt dus gewoon ernstige uh, knieproblemen te hebben. Mm -hmm. uh, zo ernstig dat er een operatie moet plaatsvinden. Dus, uh, en wat gaat dat kosten, zo'n ja, operatie? Het, de, dat weten we eigenlijk nog niet zeker. Maar wij horen het verhaal van tussen de 2.000 en 3.000 euro zou dat moeten gaan kosten. Uh, en die eigenaar die kan dat niet betalen? Nee. De eigenaar kan het niet betalen. Dus mensen hebben, hebben besloten om afstand te doen van de rond. Zullen we maar eens naar Chico toe gaan? Ja, dat is prima. Kijken of hij er is. Ja. ja, ik bedoel, hij zal er wel zijn. Ik hoop het wel, ja. Allere andere ronde. Ja. Ze, Ze willen allemaal graag. Uh... Weet u waar Chico is? Die staat op het veld. Oh, Chico. oh en waar is dat? Uh, ja, dat veld is, 1. Dat is veld, veld 1. Veld 1. Kunt u dat even laten zien, waar veld 1 is? Ja, hoor. Ja? Kent u Chico trouwens? Uh, niet zo heel goed. Oh. Nou, ik ook niet, dus dat scheelt. We gaan naar veld 1. Op zoek naar Chico. Oh, hier zijn, hier zijn veldjes. Hé. Hey. Dus dit is Chico. Ja. Hij is grijs, met een uh, wit borstje. Hallo. weer. Hij staat hier een beetje. Hij is een beetje bang, ja. Ja. Waar merk je dat aan? Uh, aan zijn houding, hoe die op me reageert. Hoe reageert hij? Vertel eens. Uh, lage houding, dus de, de staart omlaag, de, de oren omlaag. Ja, het ja, het is... regent nu ook. Zou dat het zijn? <lacht> <lacht> ik denk het. <lacht> nou, ik, ik vermoed dat de baasje ook niet zo. Uh, uh, als als zo'n hond zo is, dan uh, is er toch iets in het verleden gebeurd met die hond. Hallo uh, uh, Chico. Hallo poppetje. Zeg eens wat. Ja, yeah, hi. Nou, maar ja, goed, Chico die heeft dus twee slechte poten. Hoewel ik hem nou wel gewoon zie bewegen. Ja, hij beweegt wel, maar het zal wel uh, pijn doen. Ja, hoe moet we... dat nou met, uh, met Chico? Ja, ja, dat zijn we nu aan het onderzoeken. Hè. Ja. Uh, we gaan nu kijken uh, de foto's bekijken. We gaan bij andere dieren als gaan we gaan we kijken. Van, okay, hoe ernstig is het en wat zijn de kosten ja. om dit uh, ja. te behandelen? Ja. En als dat inderdaad uh, ja, 2.000 tot 3.000 euro kost... Uh, dan wordt het een moeilijk verhaal. Voor en dan, dan moet, gaat Chico nou, dan ik... naar de hondenhemel? Nou ja, dat, uh, ja, dat moeten we even kijken. Wat, uh, het liefde niet. Wij uh, willen alle dieren gewoon, uh, ja. gewoon uh, weer gezond krijgen. Ja. Maar het moet voor ons wel, uh, wel betaalbaar zijn. Het ja. dus, uh... is een hard verhaal, hè? Ja, ja, we doen ons best voor de honden. Maar ja, je kan ze niet allemaal redden. Chico, met de twee poten die niet helemaal in orde waren in Rotterdam... en Mark Robin Visser, die, uh, die was daarbij. Zaterdag houdt de VVD zijn najaarscongres. Dat is een belangrijk congres, na de ophef natuurlijk van de laatste weken... over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Maar wat hoort onze redactie in Den Haag? De partijleider zal er misschien niet bij zijn. Wilma Borgman, hoe zit het? Nou, Tim, er is een Europese top donderdag en vrijdag. En er wordt in Brussel rekening gehouden met een uitloop naar zaterdag of zondag misschien wel. En ja, daar kan Rutte niet worden vervangen, zeggen ze bij de VVD. Hij is natuurlijk regeringsleider die daar namens Nederland onderhandelt over de hoogte van de Europese begroting. En wat je VVD veel hoort zeggen de laatste dagen is dat landsbelang boven partijbelang gaat. Ja, en is dat iets waar de achterban uh, zich in kan vinden, in die Nou, nou dat ligt wel heel erg moeilijk. Uh, als we naar de afgelopen weken kijken, dan was daar het probleem niet alleen... in de inhoud van de maatregel, de inhoud van die, zorg, uh, die zorgpremie, He, wat ook een probleem was... was het beeld dat Rutte toch vooral premier was, of uh, bijna premier was... en dat zijn partijleiderschap daar wat bleekjes bij begon af te steken. Het duurde überhaupt dagen voordat Rutte zich uh, liet horen. En ondertussen was er heel veel kritiek uit de achterban op uh, zijn onderhandelingsvaardigheden... Um, ook kritiek op de snelheid waarmee hij belangrijke beloften... uit de verkiezingscampagne had weggegeven. Als hij nu op dit belangrijke moment weer onzichtbaar is... al is het met een goede reden, dan heeft hij toch wel een probleempje. En hoe kan dan de op zoiets oplossen? Ja, ze proberen een middenweg te vinden. Want er is bijvoorbeeld aangeboden om Rutte per uh, straalverbinding... dus met een soort videoverbinding uh, het congres te laten toespreken. Maar dat vindt de achterban niet genoeg. Hoe dan ook moet Rutte in persoon in Den Bosch verschijnen. <lacht> per helikopter desnoods, of uh, per auto als dat sneller is. En desnoods wat later op de dag. Maar uh, voor de achterban is niet komen niet echt een optie. Ze, ze kunnen toch ook verplaatsen, of niet? Dat congres een weekje? Nou, dat lijkt me ook een beetje ingewikkeld als je daar Liberalen al weken van tevoren georganiseerd uh, okay, daar bepaalde vrij met, hebben ja, we gemaakt. Ja, ja zeg. En, en de onrust is dus nog niet helemaal bezworen, als we jou zo horen. Um, wat doet de partij top er verder aan om, om die band weer een beetje te herstellen? tussen Rutte en, uh, en de partij? Nou, waar de kritiek. Direct na de presentatie van het regeerakkoord was dat VVD'ers... in het land eigenlijk niet zo goed wisten wat ze moesten antwoorden... op kritische vragen. Worden er nu allemaal memo's rondgestuurd... waarin winst- en verliespunten van het regeerakkoord staan opgesomd, En daarmee bieden ze VVD'ers in het land een hapklaar antwoord... voor um, in antwoord op vervelende vragen. Er zijn ook deze week nog bijeenkomsten gehouden... waar Kamerleden uitleg geven. En op die bijeenkomsten ook nu nog steeds... Uh, was daar veel twijfel te horen over het regeerakkoord... en veel kritische vragen over de afgelopen weken. Dus het is wel merkbaar dat de uitslaande brand... Onder de achterban misschien is geblust, maar dat er nog wel veel uh, vonkjes smeulen. Maar dat klinkt alsof Wilma dat regerenakkoord. weer helemaal op tafel gaat komen bij de achterban op dat congres. Ja, dat staat natuurlijk op de agenda. Er worden vragen gesteld en antwoorden gegeven. Bijvoorbeeld door de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Halbe Zijlstra. En wat er ook wordt besproken, wat heel interessant is... is dat er een uh, voorstel komt van een aantal afdelingen... om bij volgende kabinetsformaties in het vervolg een ledenraadpleging te organiseren onder VVD-leden... voordat de partij in een kabinet mag stappen. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met de situatie bij de Partij van de Arbeid... waar een congres moet worden gehouden voordat um, de partij in een kabinet mag staan. En er zijn mensen die denken dat met de huidige stemming in de partij... dat voorstel het best is zou kunnen halen. Dus uh, dat wordt uh, vervolgd zaterdag. En vervolgd via de helikopter. Dat is een serieus <laughs> scenario? Dat is een serieus scenario, hoewel er ook mensen zijn die zeggen... dat het per auto ook sneller is...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 Oud totaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet bekijkt of het Patriots zal leveren... om de Turkse bevolking en het Turkse grondgebied te beschermen. Turkije heeft de NAVO om Patriot-raketten gevraagd. Het land wil de Patriots inzetten tegen aanvallen uit Syrië. Nederland is een van de weinige NAVO-bondgenoten... die Patriot-luchtafweerraketten hebben. De langstudeerboete heeft de overheid ruim 12 miljoen euro gekost. Blijkt uit gegevens van het ministerie van Onderwijs... die NOS op 3 op heeft gevraagd. Ambtenaren hebben voor 2,3 miljoen euro aan manuren besteed aan het plan... en het Rijk heeft verder universiteiten en hogescholen... 10 miljoen euro gegeven om de administratiesystemen aan te passen.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 En de politie heeft een medewerker van de douane aangehouden in een onderzoek naar drugssmokkel. De 40-jarige douanier heeft een drugsbende voorzien van informatie, zegt het OM. En zou de smokkelaars bijvoorbeeld hebben laten weten welke containers wel en welke niet zouden worden gecontroleerd. De bende werd in juli aangehouden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Marco Wolf. De meeste regen trekt het land alweer uit, althans wordt minder actief. Maar we zijn nog niet van een storing af die dit veroorzaakt. Want die gaat nu juist zorgen voor een toenemende wind. In Zeeland staat een harde windkracht 7 uit het zuiden. De wind gaat draaien de komende uren naar west tot zuidwest. En wordt langs de kust misschien nog even stormachtig kracht 8. En dan moeten we in de kustgebieden rekening houden... met windstoten van zo'n 90 kilometer per uur. In de loop van de nacht wordt het rustiger. Het wordt ook droog echt. En dan gaat het ook flink opklaren. Temperaturen dalen naar een graad of 5. Morgen wordt het 9 graden gemiddeld. Er zijn het zijn flinke zonnige perioden. Hier en daar uiteraard ook wel wat wolkenvelden, maar neerslag valt er niet. Wind draait weer terug naar een zuidelijke richting... en blijft bij de kustgebieden eh, krachtig, windkracht 6. In het binnenland 3 tot 5, matig tot vrij krachtig. Dan is het de komende dagen gewoon wisselvallig. Met vrijdag weer veel bewolking en in de loop van de dag regen. Zaterdag wat zon in een bui. En zondag krijgen we opnieuw met een lage drukgebied te maken. Dat betekent wisselvallig weer met wolken, wind en weer regen awb verkeersinformatie Het is drukker dan gebruikelijk op woensdag. Er staat 230 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de regio's Rotterdam en Utrecht. Files die opvallen staan op de 1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Barneveld en Hoevelaken, 7 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Verkeer richting Utrecht kan meter omrijden via Ede, de A30 en de A12. Op de 1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Muiden, 4 kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht...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 Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn in Brazilië op dit moment om zaken te doen. En niet zomaar voor een koninklijk bezoek. Dat zei de prins vandaag op een van de vele bijeenkomsten tussen Braziliaanse en Nederlandse zakenlieden. Er moet en kan ook geld worden verdiend in de snel groeiende Braziliaanse economie, was zijn boodschap. Het prinselijk paar helpt dus mee daaraan. Menno Reema, hoort u vanuit São Paulo. Het komt wel vaker voor dat in het voetspoor van de prins en prinses een zakelijke delegatie meereist naar een land. En het paar bezoekt dan ook wel bijeenkomsten van die zakendelegaties. Dat gebeurde ook vandaag in Sao Paulo waar gesproken werd over afvalverwerking en hoe Nederland daarbij zou kunnen helpen. En daarvoor werden ook de nodige overeenkomsten afgesloten. Niet de eerste trouwens, want er zijn er meer. Zoals over de uitwisseling van studenten... over het samen uitvoeren van wetenschappelijke projecten... en het opleiden van vakmensen. Maar ook over de controle op zuivel... waardoor meer Nederlandse zuivelproducten kunnen worden toegelaten in Brazilië. Schiphol maakt kans bij de privatisering van twee luchthavens... En de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer heeft afspraken gemaakt over Nederlandse windtunnels. dat is precies exactly waarom we hier zijn. Samen met over 175 top companies en research institutions. Om te zien hoe we kunnen leren en groeien. En dat is precies waar het om gaat. Samen leren en groeien. En daarvoor zijn meer dan 175 bedrijven en instellingen naar Brazilië gekomen. Al dus de prins in zijn toespraak vandaag. En ik ben zeker dat Brazil en de Nederlanden mensen een groot joint potentie hebben. Want Nederland en Brazilië hebben samen grote mogelijkheden. En de prins en prinses spelen daar volgens eigen zeggen dus ook een grote rol in. Het is niet zomaar een koninklijk bezoek, nee, we mean business. Het programma van het paar is er zelfs op afgestemd. And we've designed our program to support them. En daarmee ontpot Willem-Alexander zich vandaag als de hoofdvertegenwoordiger van de BV Nederland... En dat werkt, zegt de prins. And I'm happy to that this approach works. It's producing contact and cooperation between Brazilian and Dutch partners. En daarmee zijn we eigenlijk terug naar de tijd van een eerdere Oranje die in de 17e eeuw zijn gezag vestigde in Brazilië in de huidige stad Recife, Johan Maurits. De global challenges are huge, but so are the opportunities for business. So let's keep in mind the motto of Mauricio de Nassau, "Propagat orbis," as far as the world extends. Thank you very much. De Prins van Oranje als verkoper van Nederland in Brazilië. Morgen dan zijn ze in Rio de Janeiro, de stad die zich voorbereidt op het WK voetbal over twee jaar. En natuurlijk de Olympische Spelen over vier jaar. Ook daar gaan Nederlandse bedrijven aan meebouwen. Daar hoort u morgen dan meer over. Misschien niet het eerste waar je aan denkt als de winter eraan komt, motorrijles nemen. Toch is het veel drukker dan normaal bij de rijscholen... want voor iedereen onder de 24 jaar... veranderen vanaf januari de regels voor het motorrijbewijs. Er komen meer examens. Verslaggever Harold Brouwer trok zijn motorhandschoenen aan en bezocht zo'n les. We gaan even beginnen met, uh, met stap tot rijden. En uh, die hebben jullie allemaal als het goed is al eerder gehad. Ik sta op een grote parkeerplaats in het centrum van Utrecht, naast het spoor. We gaan het uh, gewoon doen zoals we het geleerd hebben, met gas... Slippende koppeling en voetrem. Geef gewoon lekker dat gas. 2.500 toeren gas. Hier krijgen vier leerlingen motorrijles. En ik hou enigszins afstand voor mijn eigen veiligheid. Ja, je moet wel oppassen, ja. Wat is je naam? Melissa. Hoe oud ben je? Twintig. Ik wil eigenlijk al vanaf jongs af aan mijn motor. En op dit moment dacht ik, uh, nu moet ik het maar doen, nog voor de nieuwe regeling. Dat is echt de reden dat je nu aan het lessen bent. Ja, in de kou. Gaat op zich wel goed. Ja, want ik moest net even opzij springen. Ik weet niet of jij dat was. Nee, ik was het niet. <laughs> We hebben het ontzettend druk op dit moment. Frank Hornenburg, directeur van rijschool Bruinsma. 19 januari gaat de derde uh, vernieuwde rijwijsrichtlijn van start. Dus er zijn heel veel leerlingen die uh, voor die tijd nog een rijwijs willen halen. een motorrijwijs. Het is uh, de pionnen door. <laughs> ja, er komt trainer aan, maar het kan net. Oké. Okay. Hoe heet je? Aladin. Hoe oud ben je? 18 jaar. Okay, misschien kun je toch heel even je helm afzetten. Waarom ben je nu bezig met je Ja, Voor de nieuwe regeling van januari natuurlijk. Als ik hem uh, ja, voor uh, de 17e niet haal, dan uh, moet ik uh, twee, drie examens afleggen. Dan mag ik pas over twee jaar deze categorie besturen. En, uh, de middelswaren? Ja. Maar je denkt als ik het nu even snel haal, dan... Uh... Dan uh, ben ik er vanaf. Dus uh, dan mag ik de middelswaren. Na twee jaar uh, wordt hij automatisch... Uh, Leng, maar... en, en dan hoef je niet meer extra examen te doen? Nee. En dan hebben we het over examens voor mensen onder de 24. Ja, de, de leeftijdscategorie wordt opgeschroefd naar 24 jaar. Dat is op dit moment 21 jaar, waarbij je de zware categorie mag uh, gaan rijden. En dat wordt na 19 januari wordt dat 24 jaar. Er komen dus drie verschillende motorrijexamens. Klopt, voor de lichte categorie, de middencategorie en de zware categorie. Dat wordt kersje voor u. Nou, Dat valt wel mee, want uh, de, de lichte categorie is wat makkelijker te halen, omdat de motor veel, uh, veel lichter is. En dan hoeven ze daarna nog maar een aanvullend examen te halen. Slimmerikken die nog even snel hun motorrijbewijs willen halen, moeten wel rekening houden met het volgende. Namelijk dat er maar een beperkt aantal examens zijn voordat de nieuwe richtlijnen ingaan. Mocht het tempo uh, te hoog worden, dan mag je met de voetrem een beetje terugremmen. Ja. Het zou kunnen dat de mensen denken, nou ik haal het nog even snel in december... en als het dan gaat vriezen, wordt het rijexamen uitgesteld en heb je pech. Dat is het uh, worst case scenario, inderdaad. Als het uh, zeg maar half december gaat sneeuwen... en het blijft tot uh, 19 januari uh, fors doorsneeuwen... dan zijn er een aantal die teleurgesteld moeten worden, ja. Ik sprong net even opzij, ik weet niet of dat voor jou was... maar ik uh, <laughs> moet nog wel even oppassen. Ja, Tuurlijk, ja. Het gaat er hard aan toe, hè. Hello, innocence. We've been friends for years And I'm finishing Jamie Gullum. Zometeen hoort u hoe inwoners van Tel Aviv deze onrustige dagen doorkomen en of ze überhaupt wel in de stad zijn gebleven. De avondspits hier, Edwin Gerritsen. Het is een stuk drukker dan normaal. Woensdag is staat 250 kilometer file in totaal. Dat komt ook door de regen. Vooral in de regio's Rotterdam en Utrecht staan lange files... en op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is veel vertraging. Tussen Barneveld en Hoevelaken staat 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. verderop richting Amsterdam tussen Gooi-Meer en Muiden 6 kilometer. Daar staat een auto stil en de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdink. De gewelddadigheden tussen Israël en Gaza hebben nu ook Tel Aviv bereikt. Behalve in Gaza-stad. Ook de tweede stad van Israël is het doelwit van raketten. Vandaag bij een bomaanslag op een bus zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Jasmin Shagaf, wijker, woont in Tel Aviv, maar is nu in het noorden van Israël. Goedemiddag. Goedemiddag, u bent, u bent weggegaan uit Tel Aviv. Waarom? Ja, uh, eigenlijk uh, het eerste luchtalarm was, uh, uh, was geweest en ik was alleen thuis met mijn pasgeboren tweeling. En uh, uh, ik wist totaal niet uh, wat ik moest doen, want je kwam echt uit de lucht vallen. Je verwacht zoiets totaal niet in, in Tel Aviv. Ik woon hier nu drie jaar. En Tel Aviv leek altijd over een soort beschermkoepel te beschikken. Dus dat, dat overal kon het chaos zijn, maar Tel Aviv zou het niet bereiken. En toen ineens hier het luchtalarm afging, toen uh, hebben we de spullen gepakt en zijn we in de auto gesprongen en, uh, en naar het noorden gereden. En is dat een goede en, beslissing uh, geweest voor u? Wat zegt u? Is dat een verstandige beslissing geweest voor u persoonlijk? Nou, het is wel moeilijk, want uh, uh, zoals ik zei, heb ik een uh, pasgeboren tweeling. En dan uh, is je eigen nestje toch echt wel het allerfijnst om, uh, om te zijn. Dus we zijn ook weer teruggegaan na een paar dagen. Ik om terug te komen, het was op zondag. En uh, uh, precies op zondag waren er twee keer, uh, uh, was er twee keer een luchtalarm. En bij de tweede keer zagen we letterlijk de twee raketten op ons afkomen... en ook dus de, de Iron Dome uh, zijn werk doen. Toen we de al, Iron al, Dome, de, de, de beschermings- en de defensietechniek van, van het Israëlische leger. Ja, yeah, de Patriot. Ja, ja. ja. dus uh, we wonen op de vierde verdieping... en uh, we zagen twee raketten richting Tel Aviv komen... En toen uh, twee uh, uh, aan, twee harde explosies. En uh, toen dachten we: oké, okay, nog maar een keer weg. Dus uh, alle spullen, inclusief de twee baby's in de auto. En, uh, en uh, naar het noorden. Maar ja, we voelen ons een beetje verloren op de op de bank van de schoonouders met, want, uh, met de twee kleintjes. Want de dagen dat u in Tel Aviv was en inderdaad deze realiteit heel echt dichterbij zag komen... wat, wat doet dat met, met mensen in de stad die daar inderdaad niet aan gewend zijn? Nou, je voelt je heel erg... eigenlijk het enige veilige plekje wordt dan je huis... omdat je precies weet wat je moet doen. Ik weet waar de schuilkelder is. Je hebt anderhalve minuut om er te komen vanaf het moment dat het luchtalarm afgaat... Dus eigenlijk blijf je gewoon thuis, maar dan op een gegeven moment... Ja, zijn luiers op en het eten is op en dan denk je, ja, en, en, en nu dan? En, uh, dus ja, je wordt, dus, wordt uh, opgesloten in je eigen huis en, en voor de rest doe je niet veel. Ga... Zo min mogelijk buiten de deur. Hoe gaan de mensen daarmee om met elkaar? Hoe kun je met deze nieuwe realiteit omgaan? Ja, het is alsof, alsof uh, het gewoon filmisch is. Of het is alsof het gewoon filmisch is. Ja. Ik weet niet, het is een realiteit wat je wel kent vanuit het zuiden van het land en ook wel vanuit het noorden. Maar ik merk toch dat de Tel Avivis, de stadmensen, echt heel erg uh, geschrokken ervan zijn. En niet weten hoe ermee om te gaan. En aan de andere kant is er heel erg een druk om gewoon normaal door te blijven leven. Dus de, de kinderen gaan gewoon naar school. Uh, mijn man moet ook gewoon werken. Er is geen, uh, dus dat is ook het, het grote probleem. Het is niet dat het leven stopt. Wie legt die druk maar, op om gewoon door te blijven leven? Hoe ontstaat hoe, hoe zo'n druk? Ja, ook omdat er gewoon uh, van je verwacht wordt. Dus het is niet dat, dat uh, mijn man is muzikant. Het is niet dat repetities worden af, uh, afgezegd of optredens worden gecanceld. Behalve als ze echt in de vuurlinie uh, plaats zouden hebben gevonden. Dus uh, in waar zouden we mijn man gisteren hebben opgetreden. En dat is dan wel afgezegd. Maar voor de rest wordt hij gewoon gebeld en wordt, uh, worden er... Uh, uh, ja, repetities afgesproken en, uh, en ook op straat ja als je met mensen spreekt, is het toch heel erg de sfeer van uh, oké, okay, we moeten door. Dit, dit, we mogen niet stoppen, want als we het leven stoppen, dan, uh, dan heeft de Hamas wat, uh, zijn doel bereikt. Maar eigenlijk kan het helemaal niet, want uh, iedereen is ermee bezig en uh, ja, en voorlopig. dat is echt heel erg bizar. Ja. Ik, voorlopig blijft u even bij uw schoonouders in het noorden. Hoorde ik daar net de baby's op de achtergrond? Ja, dat klopt. Die zijn er gewoon, ja. Me meisje, jongen? Het is ook heel bizar zo jong en dan al uh, dit allemaal meemaken en uh, het zet natuurlijk wel vraagtekens. Uh, ik, ik vind Tel Aviv echt een ontzettende fijne stad om te wonen en uh, <kijkt> ik, ik woon er met veel plezier, maar toch is het echt, uh, ja, nu vraagtekens van als dit bij het leven hier hoort, wat, wat gaan we dan doen, hoe worden de kinderen hier groot en, uh, en uh, als er nu een staak tot vuren is, voor hoe lang is dat dan? Want dat, dat, dat weet je niet. want het wordt toch bereikt met geweld en niet vanuit. Dus wordt een vredelievende missie. Veel vraagtekens, veel twijfel. Jasmin Chagaf, moeder van een tweeling, nu in het noorden. Hopelijk binnenkort weer terug in Tel Aviv. Dank u wel voor uw verhaal. Bedankt. Dag. Bedankt. Goed. Dag. Dan gaan we praten over die langstudeerboete. Die heeft de, de overheid 12 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit gegevens van het ministerie van Onderwijs. NOS op 3 heeft die gegevens opgevraagd... via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Een maand na de invoering van die langstudeerboete hebben VVD en PvdA besloten die weer af te schaffen. Arno Leblanc van uh, de NOS op drie redactie. Arno, uh, met een behoorlijk prijskaartje. Waar, waar zijn die kosten voor gemaakt in die ene maand? Of, of wat daar aan vooraf ging? Nou, uh, het gaat eigenlijk niet om één maand natuurlijk. Uh, denk bijvoorbeeld aan Duo, hè, die, uh, de dienst uitvoering onderwijs. Die ook bijvoorbeeld alle studiefinanciering betaalt. Nou, daar hebben ze een speciaal register waar uh, alle studenten in staan. Dus zij moesten gaan uitzoeken wie is er nou wel lang studeerder. En wie uh, was dat nou niet? Maar ook bijvoorbeeld alle bezwaren die studenten daar vervolgens op hadden. Hè, ze vonden van nou, ik ben helemaal geen lang studeerder. Die moesten zij uh, ook behandelen. En alle voorlichting aan de student hebben zij ook gedaan. Nou, daar waren ze in 2011 ruim 7100 uur mee bezig. Dit jaar zal dat 12.000 uur zijn. En volgend jaar nog eens 2000 uur. Nou, voor het ministerie mag je voor ieder uur 100 euro rekenen. Dus dat is dan 2,3 miljoen euro. Zo. En dan zijn we nog niet bij die, bij die 12 miljoen uh, euro. Dus waar zijn die andere miljoenen dan aan besteed? Nou, die hebben de hogescholen en de universiteiten uh, gekregen. Die innen namelijk uh, het collegegeld. En die hebben hun systemen en administratie dus ook moeten aanpassen... op die, uh, die langste Nou ja, en uh, ze moeten de studenten die al betaald hadden... want de regeling ging afgelopen september in. Uh, er zijn al een aantal studenten die een deel of helemaal al betaald hebben. Ja, die moeten zij uh, gaan terugbetalen. Want die krijgen dat allemaal terug? Ja, voor 1 december uh, is de bedoeling. Die 10 miljoen, uh, die zouden ze eigenlijk al krijgen... eigenlijk om uitzonderingen op de langstudeerboete te kunnen maken. Hè. Denk aan chronisch zieken of uh, gehandicapten of deeltijders. Maar ja, daar is het geld natuurlijk niet meer voor nodig. Dus heeft het ministerie gezegd van... Uh, hou die 10 miljoen maar, uh, maar dan als soort tegemoetkoming. Zo, nou. Dat is het verhaal van de langstudeerboete die uiteindelijk ja. de overheid... dus vooral veel uh, geld heeft gekost. Arno Leblanc, dank je wel.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 Burgemeester Ahmed Abutaleb van Rotterdam waarschuwt voor de komst van nog meer Oost-Europeanen naar Nederland. "We zitten nu aan ons maximum", zegt hij in Elsevier Ook is hij bezorgd over de mogelijke komst van duizenden Roma die nu nog in het voormalige Oostblok wonen. Als die mobiel worden en naar Rotterdam komen, dan is de ellende niet te overzien", de woorden van Abutaleb. Vanmorgen nog in veel ochtendkranten, vanavond voorpagina vullend op het Fries Dagblad, het bericht dat de inwoners van oud zich gisteravond massaal rond de familie hebben geschaard... van de verdachte in de zaak Marianne Vaatstra. Niemand wil dat die in een sociaal isolement komt... zei de burgemeester van Kollumerland op die informatieavond. Het programma Vroege Vogels is verbaasd, verontrust en verontwaardigd. Op de site spreekt de redactie van het VARA-programma... zijn afschuw uit over een onderwerp in de uitzending gisteravond... van De Wereld Draait Door, ook VARA. Vroege Vogels is daar erg ongelukkig over, schrijven de eindredacteuren... net als de vele andere mensen die er woedend over zijn. En Dit is het onderwerp uit De Wereld Draait Door waar het om gaat. En dan uh, begint het echte werk. Uh, de nek afsnijden, de kop afsnijden, uh, dan de billetjes schoonmaken, de borstjes eraf snijden. Je ziet dat dat mooie roze gebraven is. Dan de kop in twee snijden, want dat is heel lekker. Dat wordt door de uh, echte amateur het eerste opgesabberd en Zijn de in Zoals kopje? met een konijn gaat eten, eet men ook de kop de hersentjes op, maar niet ja? spreken. Dus ja, twee koks maakten hier uh, in het programma een gerecht klaar... namelijk houtsnip, dat is een vogel. U hoorde een van de twee, Filip van Heulen en Matthijs van Nieuwkerk. Moet dat op televisie, denkt u misschien. En ook twitteraars verschillen erover van mening. Sommigen zijn verontwaardigd en hebben het over een misselijk makende tv. Anderen twitteren dat de opwinding hypocriet is. Voor gaan ook koeien dood, alleen dat zien we niet. Maar dat is niet de reden voor vroege vogels... om officieel verontwaardigd te reageren op de site. Dat is het volgende. We hebben wel eens een, een diner gedaan op zondagmiddag. met de ramen dicht in een restaurant van een bevriende collega. En zijn we illegaal uh, een gaan eten. Die dan in de, in de, in de buik van een ree vanuit Schotland ingevoerd werd. Moet je nagaan. In de buik van een ree? Zo geheim moest het kapje achter zo geheim de geheim moest het uh, nog niet gezien worden. Ja, Robert uh, Kranenborg over BKC. Dat is uh, Frans voor houtsnip. Moest allemaal zo geheim omdat de houtsnip een beschermde diersoort is... waarop in Nederland niet mag worden gejaagd. En ook de site van de vogelbescherming meldt dat daar veel boze reacties worden ontvangen... op de uitzending van De Wereld Draait Door. En daar wordt nog eens onderstreept dat alle jacht op deze vogel illegaal is. Door de kok werd gesteld dat jagers op eigen terrein houtsnippen zouden mogen schieten. Dat is volstrekt onjuist, schrijft de volgende bescherming. De houtsnip is in Nederland overal volledig beschermd. Dan gaan we naar het voetbal? De hoofdcoach van Chelsea nam gisteren na de wedstrijd tegen Juventus alle schuld op zich. Ik ben responsible uh, for the result. Ik ben responsible for the performance. Um, and so, you know, it's, it's a negative evening for us. So uh, if, if anyone has to take the blame, uh, that's me. Um, you know I, I selected a team that uh, I was convinced that uh, was the right team uh, so you know the blame uh, belongs to me ja, hij dacht dat dit het uh, juiste team was om op te stellen daar is hij uh, verantwoordelijk voor nou hij werd ontslagen de club verloor gisteren in de champions league met 3-0 van juventus op verschillende sites is te lezen hoe Oprah Winfrey nog steeds aan productpromotie doet. Ze is gestopt met haar eigen show, maar nu ondersteunt ze af en toe producten via internet. Via tweets bijvoorbeeld. Vaak is niet te bepalen of het om reclame gaat of om een spontane vreugdeuitbarsting. Ook dit keer Oprah liet via Twitter weten dat ze gek is op de tablet van Microsoft en dat ze er al twaalf als kerstcadeautje heeft gekocht. Of dit als reclame echt goed gaat werken, is de vraag. Want onder de tweet is te zien dat hij verstuurd is... vanaf een tablet van de concurrent, Apple. Het Commissariaat van de media in Amerika mag zich hier overbragen. Dat doen wij natuurlijk niet. Dat was het eind van het mediaoverzicht. Na 6 uur nieuws vanuit Congo en Gaza. Zivko Kozanovic is broer van een belangrijke getuige... van het Joegoslavië-tribunaal. Na bedreiging en mishandeling vlucht hij naar Nederland. Hoe kan je zo iemand sturen terug naar de plek waar hij kan verwachten op de einddood? Maar Zivko krijgt hier geen vluchtelingenstatus. Hij wordt teruggestuurd naar Servië. Dat is echt onbegrijpelijk. Waar hij vervolgens op klaarlichte dag op straat wordt vermoord. Hij liep richting Zivko en richtte een pistool op hem. En hij riep: Jij klootzak, dit is je einde. Argos, zaterdag om kwart over twaalf.